dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. We komen terug bij het Huis van de Maan. In dit uur uh, wil ik graag met u praten over de kracht van de gemeenschap. Mijn vraag aan u is: hoe ziet uw ideale samenleving eruit? Ideale samenleving 0800 1121, dat is ons telefoonnummer 0800 1121. U kunt mailen naar kazeloenen.ncv.nl. Facebook kan: um, facebook.com slash of twitteren: hashtag Dumos. In het eerste uur dus, de kracht van de gemeenschap. Naar aanleiding van het gesprek dat we hadden met Stefan Paas, bijzonder hoogleraar nieuwe kerkvorming aan de VU. Um, en ik wil nog even een in technische mededeling. Het is nu uh, drie minuten over één. Over een paar minuten, dan kan het zijn dat u niets meer hoort. Waarom is dat? De, er wordt onderhoud gepleegd aan de zenders van Radio 1, van Lopik om precies te zijn. En die geeft ook het signaal door naar andere zenders die er tijdelijk mee gaan stoppen. Wat te doen? We willen heel graag dat u blijft luisteren. Dus zet u alsjeblieft uw computer aan. Ga naar radio1.nl. Klik dan op luisteren live. Of gebruik uw smartphone, uw Samsung, uw iPhone of een ander merk. En gebruik de gratis app van de publieke omroep En wij willen maar wat graag dat u blijft luisteren naar Casaluna. Als u dan bij radio1.nl beland bent en op de webcam klikt, dan zult u ook nog iets heel anders zien. We hebben namelijk een, nou ja, wat we noemen visual radio. Daar ziet u mij met mijn, met mijn muts op en de microfoon voor mijn snuit in een prachtige omgeving die helemaal ontworpen is. En daarin beweegt van alles. Als u het de moeite waard vindt, kijk dus even op de site. Goed, we hebben het over de kracht van de samenleving. En de vraag is, hoe ziet uw ideale samenleving eruit? Marian, goedenacht. Ja, goedenacht met uh, Marian van der Roer uit Weert. Dag. Dag. Um, ik was nog uh, aan het lezen, en luisterde even naar jullie programma. Mm -hmm. En heb erover nagedacht. Ik dacht, ja, er worden door stedenbouwkundigen, architecten... Allerlei nieuwe woonwijken ontworpen. En vaak zijn het... phoenixwijken waar alleen maar jonge gezinnen wonen... waar ouders werken. Huizen zijn. Leeg kinderen zijn op de crash. Oudere mensen... wonen op een andere plaats. De tussengezinnen... zal ik maar zeggen... van 40 tot 70... die wonen dan ook weer... op een makkelijke flat of zo. En... Ik, ik heb wel eens gedacht van waarom moet het zo zijn? Waarom kan niet in een woonwijk gewoon oud en jong door elkaar heen leven? Maar de stedenbouwkundige kans, zeg maar, die dwingt mensen om, uh, om koud samen te leven? Ja, dat vind ik zelf wel. Ik, ik was hier in Weert in de subcommissie ouderen en gehandicapten en wij hadden een plan bedacht dat hier midden in het uh, dorpgedeelte van Weert. Want dat het het zijn allemaal kleine dorpjes en dat is dan de gemeente weer uh, Dat hier een oudere centrum uh, zou kunnen gebouwd worden. En uh, vlakbij de katholieke kerk en dat mensen op loopafstand de winkel konden bereiken, tandarts, of apotheek. Ja. En, uh, nou, de, de school werd ervoor, uh, de oude witte school werd ervoor afgebroken. Het is nu een groot groen gasveld, er is geen geld meer voor. Maar er is wel geld genoeg om uh, aan de andere kant van de weg een, nieuw, uh, ja, een, een nieuwbouwwijk te bouwen waar dus een, een centrum komt voor ouderen, dat dan wel. Ja. Maar Marjan, als je het even omdraait, hoe ziet jouw ideale samenleving eruit? Nou, mijn, mijn ideale samenleving zou zijn dat jonge kinderen ook het uh, heel normaal vinden... om ouderen om zich heen te hebben, gehandicapten. Mm, mm, ja, dat, dat ze ook wat meer leren van... nou, de samenleving ziet er zo uit... dat, dat ik ook voor de oude buurvrouw die sneeuw voor de deur heeft... Uh, daar het voor gaan vegen... Daar misschien een boodschap voor kan gaan doen. En uh, omdat de kinderen vaak ook niet meer uh, op een plek wonen, vlak bij de ouders. En ja, dat ik denk van we moeten gewoon meer voor elkaar doen. En uh, het kan wel van de regering uit gezegd worden van uh, nou, uh, we gaan het anders allemaal. Uh, ja... ...inrichten, maar dat wordt vanuit een bureau wordt het allemaal prachtig bedacht. Mm -hmm. Beleidsnota's worden opgezet en uh, ze hebben verder zelf geen enkel idee van hoe de samenleving eigenlijk werkelijk eruit ziet. We hebben zelf een zoon die uh, de ziekte schizofrenie heeft, mm -hmm. woont in een huis midden in de stad, zal ik maar zeggen. Dat noemen ze dan hier de stad... En de bedoeling is dat de mensen die naast hem wonen... nou, dat die contact hebben met de mensen die in het huis wonen. Er wonen vijf mensen met een handicap. En ik heb hem wel eens gevraagd. Hebben de buren jou ooit eens een keer aangesproken? Of koffie, of thee, of wat dan ook? Nee, nooit. Hij woont er intussen al een jaar, of vijf, zes. En dan denk ik, dan kan het nog zo mooi allemaal zo prachtig bedacht worden, maar uh, je moet ook voor de duurdere woningen, moet je ook vaak met z'n tweeën werken. Die huizen zijn leeg, die mensen zijn mooi, ze s'avonds thuis komen, de deur gaat dicht, wie kijkt er verder naar ze om. En um, ja, dat vind ik gewoon geen goede samenleving. Ik vind een, saavle, een samenleving, zegt het woord al, je, je leeft samen klein. Ja. Uh, ja, ouderen, uh, gehandicapte mensen, alles door elkaar. En uh, dat er geen v-nex bij, bij ontstaat staan waar, waar jonge kinderen als ze terugkomen van de crash of van de school nooit eens in contact komen met ouderen. Ik bedoel, wat zien ze van die samenleving? De school, de crash, hun, hun ouders en dat was het dan. Hmm. Eigenlijk... Maar Jan, eh, ik denk dat wat jij schetst heel herkenbaar is voor veel mensen. Maar hoe kun je dat nou doorbreken? Want eh, we, we kiezen nu voor om hele oude mensen eh, weg te stoppen ja. eh, en eh, kinderen ook weg te houden daarvan over het algemeen. Maar hoe kun je dat nou doorbreken? Nou, ze zien nu al goede resultaten als ze bijvoorbeeld mensen, als ze bijvoorbeeld kinderen van de speelzaal bij gehandicapte mensen zetten en uh, uh, die mensen die vleuren op en die, die, die beginnen die kinderen weer hun haren te borstelen of als ze het goed vinden of dat ze eventjes een ha het handje vasthouden en en je je ziet gewoon die mensen dan ineens wakker worden en zo is het ook met dieren als als als dieren meegebracht worden naar een centrum en, en en dat is net zo. En dan, dan denk ik van... Mensen moeten ook heel vaak hun hond, hun kat achterlaten. Uh, ja, ik, ik, ik, ik vind het een, een, een ijskoude samenleving aan het worden. Ja. Okay. Ik ben zelf verweegkundige geweest. Ja. En uh, de, ik, heb, ik heb gewoon ook de situatie gezien dat het ook anders was. Oké. Okay. Ik... Ik wil je hartelijk danken. Ik denk dat je je punt gemaakt hebt, Marjan. Dank je wel. Prima. Hoe ziet uw ideale samenleving eruit? Dat is de vraag waar we in dit uur graag met jou over willen praten. 0800-1121 is ons telefoonnummer. Jos, goedenacht. Eh, dag Frank. Dag Jos, je mag het zeggen. Deze vraag, omdat je heel erg... Ik, uh, ...naar de essentie toe gaat, dan ook overstijgt. Wat je tegenwoordig meestal op de radio... TV ziet. Mm -hmm. uh, en ik zou graag drie dingen willen combineren... Uh, ...namelijk de visie van Socrates... ...met de visie van de essentie van de Bijbel... ...en mm -hmm. de essentie van Kabir. Kent u Kabir? Nee. Oké. Okay. Kabir, wat ik altijd... Nou ja, om te beginnen met Socrates... Uh, ik weet niet of je Socrates uh, uh, gelezen hebt. Uh, nee. Nee? <laughs> nee. Okay. Uh, nou, dan zal ik proberen kort samen te vatten. Ken u zelf, zei hij. Mm -hmm. En ken je de allergrie van de grot van Socrates? Nee, dat gaat op een over overhoring lijken. Nee. <laughs> Oké. Okay. Nee. Hij zegt in feite van dat wij alleen maar naar de schaduw kijken, maar ons omdraaien zouden we het licht zien. Dat is de essentie van zijn verhaal. Uh -huh. dus, dus wat Boeddha ook zegt, alles wat je buiten je ziet is een illusie. Is allemaal, de wereld om je heen is vergankelijk. Uh -huh. Net zoals je lichaam vergankelijk is. Dus dat is de essentie van Socrates. Dat hij zegt, ken jezelf, alleen de vraagstek komt dan bij. Wat is dat, jezelf? Nou, uh -huh. Dan kom je bij de Bijbel, dat ik even. Uh -huh. uh, voor mij is de essentie van de Bijbel... Bemin uw naaste gelijk uzelf. Mm -hmm. Alleen, wat ik vind, en wat ik altijd gemist heb in het christendom, uh, wat ik goed vind aan het christendom is bemin uw naaste, dus zorg voor je naaste. En dat is heel belangrijk, vind ik. Maar, uh, als je een lege emmer hebt, waar geen water in zit, hoeveel water kun je dan aan een ander geven? Ja, wat bedoel je daarmee? Als je zelf uh, geen liefde voelt, het licht niet in je voelt... Uh, de inspiratie, de wijsheid niet in je voelt... Uh, hoeveel kun je dan aan een ander Als je zelf helemaal leeg bent. Maar waar bevindt zich nu het snijvlak tussen, tussen deze uh, uh, gedachten? Daar kom ik bij nummer drie op uit. Daarom heb ik Kabir nodig. Om uh, Socrates en, en de wijsheid uit de Bijbel te verbinden. Namelijk, Kabir zegt... Uh, ...het goddelijke, het licht, de mm -hmm. liefde... ...zit in je eigen hart, zit in jezelf. Maar je moet daar een verbinding mee maken. Dus in de christelijke kerk is het mystieke, het naar binnen gaan... ...het mediteren, uh, verloren gaan. Ik heb een bijna doodervaring gehad toen ik in coma lag. Ik weet niet of je dat daarmee bekend bent. Mm -hmm. En toen heb ik in, in, in die tijd dat ik daar was... ...dat was een aantal uren heb ik veel meer liefde en licht en wijsheid ervaren als in de rest van mijn leven. En toen ik terugkwam, toen wist ik uh, heel zeker dat het om liefde gaat. Ik zag een enorm licht en ik voelde heel veel liefde. En toen ik, ik ben daardoor enorm veranderd. Ik wou hoogleraar worden en ik wou heel veel geld hebben, bla bla bla. En nu weet ik, het gaat alleen om de liefde. Alleen de vraag is... Wie ben ik? Jos, ik heb dat verhaal één keer eerder van iemand gehoord. Die ook een. Uh, die was niet bijna dood, maar die was echt dood. Uh, die is gereanimeerd en weer um, nou ja, springlevend daarna. Maar die, die, die omschreef dat ook. Je kon heel precies um, dat moment reconstrueren dat hij wegging. Ja. Uh, en omschreef dat als een ongelooflijk warm iets waar die echt maanden van overstuur is geweest, omdat hij daar ook naar ging terugverlangen. Ja, nou ik. ik... Ik verlang er niet alleen naar terug, maar ik kan er eh, naar terug. Dat is dus het mooie. Ik ben nou ook. Uh, want uh, Einstein zei, uh, ook heel mooi: God is energie. God is die liefde in onszelf. Alleen de vraag is hoe kunnen we daar verbinding mee maken. Dus ik ben ook vrijwilliger nu. En uh, ik weet niet of je die website kent, tprforg. Mm -hmm. is, hey. is dat van vrijwilligers die uh, mensen in de laatste fase helpen? Oh. Dat is uh, Het doelstelling van TPRF is om te zorgen dat de 25 armste landen ook een kans hebben oh, nee. op okay. uh, genoeg uh, medische hulp. Uh, maar daarnaast, uh, wat ook Dalai Lama zegt, we kunnen alleen wereldvrede hebben als we allemaal innerlijke vrede hebben. Of als we de God in onszelf, de liefde, nou laten we het zeggen liefde. God is energie, hè? dat is niet, ja. niet een man en een baard, maar dat is energie, dat is liefde. Dus als we die liefde in onszelf ervaren, dan pas kan er wereldtreden zijn. Communisme of kapitalisme of socialisme kan nooit de oplossing zijn als de liefde, als, als, als ik geen compassie of liefde uh, ervaar naar jou, dan wordt het nooit wat. Ja, ja, ja. Ik dus het vind... gaat om liefde. Ik vind het heel mooi, heel mooi om dat woord op te pakken, Jos. En dat vast te houden, de rest van deze uitzending. Liefde. Ja, ik vind het prachtig. In het worden ook programma's gedaan voor gevangenen, bijvoorbeeld. En het blijkt dat gevangenen, doordat ze leren naar binnen te gaan... dan worden ze eigenlijk van ernstige criminelen naar mensen... die anderen heel erg gaan helpen. Dus TPRF is nu wereldwijd gevangenen aan het helpen... door leren liefde te ervaren. En die mensen die veranderen enorm. Maar ik ben ook een gevangenen. Weet je waarom? Nou, kort... Ik zit gevangen in mijn eigen lichaam. Okay. En pas als ik in, helemaal opga in de liefde en het licht... dan zie ik heel veel liefde en licht in jou. Dus de oplossing is niet communisme, socialisme, kapitalisme... PvdA, CDA, VVD. maar de oplossing is als ik de liefde in mezelf ervaar... en van daaruit, vanuit compassie en wijsheid... jou wil helpen als je dat nodig hebt. En als ik ook zie zeg altijd tegen mensen, je bent meer dan een miljard keer mooier dan jezelf. Zeg. Okay. Als je naar binnen gaat, ja. dat is dus ook wat Kabir zegt. Leer het goddelijke, de liefde, de wijsheid in jezelf kennen. Dat is ook wat Socrates zegt, maar Jezus bedoelde dat ook. Okay. Alleen, wij hebben, je Maar jezelf... Jos, ik wil, ik, wil, ik, ik geloof het, maar... Uh... Ja, Begrepen. Wij denken dat hij alleen maar zegt ik bemin uw naasten, maar we vergeten gelijk uzelf. Dus ga naar binnen en ervaar het goddelijke, de liefde in jezelf. En dan ga je vanzelf mensen helpen. Oké, okay. ik vind dat een mooi einde. Dankjewel. Dank voor het bellen. Oké, okay. En dank voor het delen van jouw inzichten. Dankjewel. Dankjewel we hebben het over de vraag hoe ziet de ideale samenleving eruit. 0800 1121 is het telefoonnummer van Kazeluna. Je kunt twitteren, hashtag Dumosh, Facebook kun je op posten eh, of caseluna@ncw.nl. Daarheen kun je een mailtje sturen. De ideale samenleving, hoe ziet die eruit? I gotta let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby. He should go and he said things he hadn't said before and he was old. Lisa Stenfield was dat in 1990 een uh, nummer 1 hit in Nederland. Mooi verhaal overigens. Want uh, zij is een Britse singer-songwriter. Vormde ooit met twee vriendinnen een de groep die heette Blue Zone. Hun eerste single die heette On Fire. Dat was aanvankelijk in Engeland een succes. Maar werd uit de handel genomen na een grote brand op het Londense metrostation King's Cross. Toen vonden ze het blijkbaar minder leuk allemaal. Lisa Stenfield was dat. Hoe ziet uw ideale samenleving eruit? Nou, nacht. Hey, goedemagt. Je mag het zeggen. Uh, nou, ik wilde eerst even reageren op wat... Uh, ik ben even de naam kwijt van de man die hiervoor uh, wat meldde. Over onder andere Socrates en, en Kabir. En, ja, Jos. En je hoort inderdaad, uh, Jos, ja, je hoort vaker inderdaad mensen vertellen over... Uh, ja, bijna doodervaringen. Of, of inderdaad een, een, ja, de, de, de ernstige gevallen waarin ze zeg maar, het licht zien. Uh, ik ben een heel nuchtere jongen. Alleen ik, uh, uh, ik ben in de afgelopen jaren achtergekomen dat dat, dat, dat ook kan... in je uh, uh, uh, zonder er iets heftigs van mee te maken. En als dat... Als steeds meer mensen dat gaan beseffen, als dat ook openbaar maar toegankelijk wordt. Uh, nu wordt spiritualiteit wordt altijd een beetje weggeschreven als geitenwolle sokken en uh, vaag en zweverig. Maar ik ontdek steeds meer de enorme kracht die daarin zit. En als, als mensen dat gaan ontdekken van elkaar en van zichzelf. Maar wacht even, Noutje zegt, ik ontdekte ontdek een tijdje geleden dat het ook mogelijk was uh, zonder bijna doodervaring. Wat bedoel je nou precies? Door vormen van meditatie. Uh, dus echt rust vinden in jezelf en, en tot je eigen kern komen. Uh, en dat kan eigenlijk op relatief makkelijke manieren. Uh, uh, uh, kom, je, kom je naar putje eigenlijk uit een, een, een bron van energie van jezelf, die zo ongelooflijk krachtig is. En dat is inderdaad, ik noem het ook gewoon, noem het licht, noem het liefde, noem het warmte, wat dan ook. Dat zit in iedereen. Het verbindt ons ook. Uh, als je daar eenmaal van geproefd hebt, dat is zo ongelooflijk krachtig. Dat is met geen pen te beschrijven. Ik, heb dat, uh, ik dacht eerst altijd van oh, dat is ver weg en dat is, uh, uh, dat, is, dat is niet voor iedereen toegankelijk, dat is niet voor iedereen weggelegd, maar het is er. En als we dat beseffen, als we dat zelfs al ja, bij wijze van spreken voor onze kinderen duidelijk maken wat voor ongelooflijk mooi is licht, wat geen geld kost, wat geen, geen, geen duur systeem nodig heeft, dan, dan uh, maakt dat de wereld zoveel makkelijker. Maar nou, hoe ziet jouw ideale samenleving eruit? Ja, nou ja dat, dat dat toegankelijk gemaakt wordt. Uh, want we zijn nu continu bezig met elkaar om in een systeem te leven... wat, wat gericht is op vooruitdenken waarmee, waarin men continu moet groeien. Uh, veel kleinere samenleving, veel meer wijkgericht. Dus uh, uh, waarin de zorg op wijkniveau ge georganiseerd is. Uh, uh, mensen Waarin, uh, of, ja, waarin mensen groenten verbouwen in hun eigen tuin. Waarin ook uh, energie wordt opgewekt in, uh, op wijkniveau. Uh, dus waarin men eigenlijk veel minder afhankelijk wordt van de grote instanties van, of, daarnaast eigenlijk ook van de overheden. Maar zelfvoorzienendheid, dat is wat je beschrijft. Ja, zelfvoorzienend, uh, uh, zorgend voor elkaar, uitgaand van, van elkaars kracht. Dus inderdaad van wacht even, dat is een grote stap. In, in een zin is het zo gemaakt, maar zelfvoorzienendheid is één ding. Maar dan, zorgen voor elkaar, hoe, hoe ziet dat eruit? Mensen die, die kwaliteit hebben, dus bijvoorbeeld uh, uh, uh, die, die een opleiding in de zorg hebben gevolgd uh, en in, die daar hun hart hebben liggen, dat ze zich daarop richten en op wijkniveau mensen kunnen verzorgen. Uh, uh, een, een timmerman timmert iets en uh, ik verbouw wat, we ruilen dat met elkaar. Uh, de een is goed in coachen, de ander is dat je echt kijkt naar wat kan iedereen, uh, waar ligt je hart, wat wil je graag. En, uh, en dat een, bij wijze van spreken in een vorm van ruilhandel. En uh, uh, dat, ook, dat er ook ingezien wordt dat geld niks meer is dan een, uh, een ruilmiddel. En nu, nu lijkt het meer een doel op zich. Ja. En dat besef, dat, is, dat, is, dat, dat, dat maakt mij zo ongelooflijk vrij, zelfs in tijden van crisis. Eigenlijk is er geen crisis, want er is meer dan genoeg voor iedereen. Maar de gedachte maakt je vrij, maar wat doe je er in de praktijk mee? Uh, ik probeer dat zoveel mogelijk te delen. Uh, via mijn werk, privé uh, Er zijn genoeg uh, films, boeken Wat dan ook om, om dit te delen En vooral inderdaad bijvoorbeeld het, de, de simpele vorm van meditatie Waardoor je dichter tot jezelf komt uh, dat, dat is enorm verrijkend Ik merk dat, dat hoe meer mensen je aanraakt Hoe meer mensen dat weer bij anderen gaan doen En dat is een soort positieve tegenbeweging Maar nou, die, uh, hoe ziet die simpele meditatie eruit? Kun je dat beschrijven? Uh, het kan een geleide meditatie zijn. Dus bijvoorbeeld met, een, met, met 20, 25 mensen bij elkaar die, uh, en iemand die dat is dus, ja, ge, ge, ge, getraind heeft en die, uh, die, die leidt jou in bijvoorbeeld een uur of in een half uur uh, uh, gezamenlijk op die meditatie. Als je dat ook gezamenlijk doet, dan, uh, uh, dan deel je ook die rust. Dat maakt het nog krachtiger. En dan kom je, ja, je tot op... Plekken van jezelf die je gewoon nog nooit ontdekt hebt. En, en nogmaals, ik ben, een, ik ben verder een hele nuchtige jongen. Ik heb een normale baan. Ik ben geen, geen zweverig type uh, Maar daar ligt zo'n echt. Ja, ik, ik weet niet hoeveel mensen daar luisteren. Maar ga je erin verdiepen? Want dat is de sleutel tot een, een, een samenleving die, uh, zoals die zou moeten zijn. Oké, okay. hartelijk dank, Noud. Dankjewel voor de tijd. Dank je, dankjewel. Het is mooi onderwerp. Oké, okay, dankjewel. Dat vinden wij ook. Dankjewel. En uh, ja, hoeveel mensen luisteren? Nou ja, normaal gesproken heel veel. Maar er is dus een storing. Uh, dat wil zeggen dat er gewerkt wordt. Dus wordt er is onderhoud gepleegd. Ik moet echt precies zeggen. Er wordt onderhoud gepleegd aan de zender van Radio 1 van ik. Daar hangen heel veel andere zenders aan. Dus het zou nog zo kunnen zijn. In theorie zou het nu voorbij moeten zijn. Maar het zou kunnen zijn dat u nog storing ondervindt. Um, en dan hopen we maar dat u geluisterd heeft. En uh, inderdaad naar internet bent uitgeweken. Um, we hebben het over de ideale samenleving. Hoe ziet die eruit? 0801121. Benny Arendt, goede nacht. Goede nacht, hallo. Uh, Bennie uh, Nou, De ideale samenleving, nou, hoe zou die er voor mij uitzien uh, en uh, voor de anderen natuurlijk? Uh, je hoort allerlei uh, geluiden van uh, goedheid, Jezus, elkaar. Of, uh, Jezus, de ouders, Jezus, de ouderen. Uh, even kijken, elkaar financieel steunen en dergelijke. Alleen denk ik eigenlijk van als we allemaal hetgeen doen waarvoor we geschapen zijn, dan heb je automatisch een betere uh, samenleving. En dat is het aanbidden van God alleen en niemand naast hem. En dat was ook de boodschap van Jezus, van Adam, van uh, Abraham, van uh, Noach en van Mohammed, vrede zijn met hen allen. En daarin zit automatisch het uh, goed zijn naar elkaar toe, het uh, steunen van elkaar, het goed zijn naar de buur, het goed zijn naar de armen. Uh, en uh, ga zo maar door. Als een uh, voorbeeld daarvan bijvoorbeeld, uh, als we alleen maar kijken naar het probleem waar de hele wereld mee te maken heeft momenteel, het economische uh, zeg maar, uh, uh, crisis, uh, dan, dan is de oplossing uh, heel duidelijk. En uh, uh, uh, de reden... Dat, uh, zeg maar, van uh, het probleem is gewoon uh, letterlijke rente. Maar Benny, rente... Ja, ja? maar Benny, is onze samenleving niet veel te ingewikkeld om die te verklaren vanuit een eeuwenoud boek? Nee, nee absoluut niet. Omdat uh, dat eeuwenoud boek, dat is van de schepper van de hele wereld. En die is beter op de hoogte van hetgene wat hij geschapen heeft. Dus de schepper heeft meer kennis dan de schepsel. En als we zo kijken naar de hele wereld, nou, uh, als jij of ik een huis zou bouwen, hebben we daar pilaren voor nodig. En als we kijken naar de hemel en de aarde, de, de hele hemel hangt boven ons. Een zon die komt elke dag op. Een maan die komt elke avond tevoorschijn. En die ja. heeft geen pilaren en dergelijke. Dus dan denk ik bij mezelf van, wat voor architect je ook maar tevoorschijn haalt. Welke professor dan ook. Je zult nooit hetgene kunnen schapen wat de schepper heeft geschapen. En dat is een bewijs dat hij er veel meer verstand van heeft. En dat hij op de hoogte is van alle zaken. En dat okay. hij het veel beter weet. Dus die boeken, die, uh, uh, natuurlijk, de ene boek die vervangt de andere. En ik zelf okay. ben moslim. En ik heb de islam ook echt bestudeerd. En in de puntjes na. En als ik zo kijk van wat de Koran ons voorschrijft. Dat is gewoon iets wat okay. goed was van 14 eeuwen geleden. En totdat het uur zal aanbreken. Dus ja. voor alle tijden en alle plaatsen. Oké. Okay. Benny, hartelijk dank. Oké, okay, nou... Uh... Dat was het dan. Dat was het dan. Dank okay, ja. Dank voor het bellen. Hoe ziet u uw ideale samenleving eruit? 0800-1121 is het telefoonnummer van uh, Kazeluna. Je kunt uh, mailen naar kazeluna.ncv.nl. Je kunt twitteren, hashtag Dumosh. En je kunt ook op Facebook ons opzoeken en liken. Dat vinden we helemaal prettig. De ideale samenleving. Jasper, goedenacht. Ja, hallo, goedenacht. Goedenacht, uh, Dumos. Dag. We hebben een heleboel bijbelse teksten gehad, maar laten we het gewoon even gewoon praktisch uh, bekijken. Niet naar uh, honderden jaren geleden, hoe het, hoe het toen allemaal prachtig was. We leven in een andere tijd. Ik zeg altijd, uh, wake up en smel de koffie. Kan je me nog horen? Jazeker, luister. Okay, ik hem nou, nou, Ik zit te luisteren. Er werd uh, één, drie bellers geleden die zei inderdaad, van we moeten in de buurt... De buurt, je moet je baan, je moet gewoon werken in de buurt. Mm -hmm. Dat is eigenlijk, dat is, dat is één. Daar kan je naartoe lopen, dan kan je naartoe fietsen. Weet je wat, er gebeurt niks met het klimaat. En verder de hulp, want daar had je het over. Ik, ik, ik neig steeds meer naar de, naar de Amish culture in uh, Ohio. Mm -hmm. ja, speaking of, uh, ja... En daar, daar bouwen ze gewoon, als er, als er een nieuwe dorpsgenoot komt, dan bouwen ze met z'n allen het hele dorp een huis. Ja. En ze hebben, nou ja, ze hebben nu wel internet, want ze hebben ook websites. Dus het lijkt me stug dat ze geen uh, elektriciteit hebben. Maar dan doen ze met, ja, met uh, windmills, met uh, windmolens. Ja, maar ze rijden ook met paard en wagen nog steeds, de Emisch. Maar dat is. Ja, maar ik bedoel, als ik hem. Het zou in mijn buurt kunnen. Als ik naar de Foma of naar de Albert Heijn of naar de Lidl uh, ga. Dat, dat, zou, dat zou op zich wel kunnen. Met Paard en Wagen bedoel je? Ja. <tie> ja, ja. Het, het, het, het, nee, maar ik, ik denk dat we terug. Want ik, ja, ik, ik weet zeker. We moeten gewoon. Back to basic, dat is eigenlijk... Ik, ik, ik ben ook uh, uh, spiritueel aangelegd. Ik begrijp al die mensen die hiervoor hebben gebeld over de, de promised land. Hè? Want Rembrandt het ook over het, uh, het, het, beloofde uh, land. het beloofde land. De zonvloed die eraan zit te komen. Dat staat allemaal in de Bijbel, dat staat allemaal in King James. En uh, ik heb het allemaal, uh, ja, ik heb het doorgenomen. Ik heb al die geloven doorgenomen. Dus er, uh, er zit altijd een, een vorm van een soort sprookje in. Dus uh, het is mooi om het te lezen. Het geeft je steun, de spiritualisme, ja, geestelijke verrijkheid. Mm -hmm. Maar ik geloof niet dat we het uit een boekje moeten halen nou ineens, Want uh, het uh, moeder aarde, dat, uh, ja, ik, misschien een zen, uh, misschien wil ik een beetje zen dan of boeddhisme. Maar moeder Aarde, die is op dit ogenblik uh, wraak aan het nemen. Dat hebben we in, uh, met Sandy gezien. En meteen erop een, een, een, een aardbeving. Dus ja, ik, ik, ik, ik zeg gewoon, we moeten back to basic. We moeten luisteren naar de natuur. En uh, windenergie, weet, weet je... ik. Ik zou het niet erg vinden als ik een 120 meter hoge windmolen vlak voor mijn deur had. die een beetje herrie maakte. Ja. Want, uh, bedoel, auto's maken meer herrie als ze langskomen van brommer. Ja. ja. En daar word ik wel wakker van, maar een gezoemend geluid, daar, daar, daar kan je heerlijk van in slaap vallen. Oké. Okay. Goed. Ja, ik zeg gewoon, de hele Noordzee vol met windmolens, mensen. Kom op. Oh. Het is gratis en voor niks, gewoon investeren. Ja, stukje, maar het is ook een, een heel mooi stukje natuur. Dus ik ben tegen. Tenminste, althans, als je de hele Noordzee vol wil gooien, dat lijkt me weer een beetje overdreven. Nou, ze, ze kunnen gewoon 12 kilometer uit de kust. En het blijkt dat vissen het ook leuk vinden, want die gaan zich uh, nestelen rond die uh, masten. Ja, zolang ze niet tot hashige vermalen worden. Ja, nee, maar dat zeg ik. Ze moeten een soort. Nest als je een ventilator hebt met zo'n kooi eromheen, weet je? Oh ja. Kom, is simpel. Ja, hartstikke simpel, van die kooien van, uh, van 300 meter. Ja, misschien ja. gaat het weer uh, jengelen of fluiten in, in de nacht. Maar er staat wel 12 kilometer uit de kust. Ja, nou lekker nee, ver weg. echt jongens, we okay. moeten back to, back to basic. Echt. Back to basic, Jasper. Yes, succes hè. Hé, hey, dankjewel. See je man. Dag. Wat Massie heet zij, een uh, Algerijnse zangeres en gitariste woont en werkt in Parijs. Uh, Flamengo mengt zij met westerse rock, zingt het Arabische, uh, maar ook het Berbers en het Frans. Uria heet het liedje. We hebben het over de ideale samenleving. Hoe ziet die eruit? 0801121 is ons uh, telefoonnummer. Herman, goede nacht. Ja, goede nacht met Herman Uyering uit Groningen. Hallo. Um, uh, de ideale samenleving. Ik woon in Groningen, dus ik heb het alleen over Groningen bestaat al. In Groningen? Ja, ja ver, verder maak ik ook niet zoveel mee, want ik woon in Groningen... en verder kom ik bijna nergens. Dus de, de, de samenleving is wat ik zelf meemaak, niet wat ik op tv zie, bedoel ik. En wat maakt Groningen tot de ideale samenleving? Nou, bijvoorbeeld, dat ik, uh, ik had heel hard gewerkt vandaag... en om half, half twaalf ging mijn bezoek weg. En toen ik had ik eigenlijk om elf uur al in bed moeten liggen... maar ik ging de kroeg in. Ik denk, ik ga even de kroeg in. Mm -hmm. Dus... En, en, en dat is dan een kroeg bij het plantsoen. Uh, en daar kan je ook roken en schaken. En, maar dat was heel gezellig. En toen fietste ik weer terug. En nou komt het. Ik fietste op een, op een, op een weg... Naast, nou, naast de snelweg, zeg maar. Op een fietspad met een voorrang. Ik had, en uh, maar er kwam een auto van links. Een grote vrachtwagen. En ik trapte op mijn rem van de fiets. En die man snapte dat ik... Dat ik hem voor liet gaan, niet als een buschauffeur die altijd dan stoppen, maar die ging gewoon door. En er stond op um, Noord-Nederlands Toneel, een hele grote vrachtwagen. En de andere automobilist dacht ook van, oh, hij laat me voorgaan. Eigenlijk had ik het recht om door te fietsen. Mm -hmm. Maar die andere, in ieder geval die chauffeur van die grote vrachtwagen, die snapte dat ik remde van door. Mm -hmm. En dat vind ik ideaal. Maar wat zie je nou precies ideaal? Wat, wat is het mooie ervan? Dat ondanks al die regels en wetten en, en, en verordeningen en, en, en hoe hoort het... Dat, het dat, dat er toch nog vrijheid is en als je die neemt... dat die ook nog geaccepteerd wordt van... oké, okay, er is zoveel meer vrijheid dan de mensen denken dat er is. Dat is dus, dus, het is al ideaal, alleen mensen zien vaak niet de ruimte die er is. Dat bedoel ik eigenlijk. Ja, maar waar, waar staat dit voor? Iets breders wat jou betreft? Ja, dat je dus... Uh, uh, iets breder. Nou, ik was, ik was op een feestje bij de puddingfabriek in Groningen. Een paar weken geleden werd gefinancierd door de architecten van, de, van Groningen en hun omgeving. En er was gratis bier. En, en ik ging steeds naar binnen van buiten bij het houtvuur... met een hele arm vol met lege flesjes bier. Lege glazen bier. En er waren die meisjes achter de... Bali heel blij mee. Ja. Maar, maar als je gewoon naar buiten gaat met drie bieren en je gaat weer naar binnen en je bestelt weer drie bieren en je gaat weer naar binnen, en weer drie maar je neemt die, niet die glazen mee. Die vrijheid, die ruimte is er wel, alleen je moet het zien. Oké, okay. goed. De ideale samenleving, uh, hij bestaat en hij uh, heet uh, Groningen. Herman, dankjewel. Oké, okay, bedankt. Dag. Dag. Hoe ziet uw ideale samenleving eruit? 0800-1121, dat is de telefoonnummer van Kazeluna. Daar kun je ons uh, nog uh, tot uh, twee uur op bereiken. Uh, Frank, goedenacht. Hallo Frank. <coughs> uh, jouw vraag om, als ik mag Ja, Jazeker. <coughs> nou ja, mijn ideale samenleving. Bedoel jij samenleving of bedoel jij maatschappij? Wat is het verschil... Nou, ik zie het verschil zo. Samenleving, samenleven. Mm -hmm. Maatschappij, daar is, uh, is, zit alles in verdisconteerd. Hè? Inclusief uh, de economie, et cetera. Dus okay. het hele circuit, zeg maar. We, we houden het op de samenleving. Oké. Okay. Als jij het hebt over samenleven, dan zou ik willen... Voor mij is dat een ideaal, een utopie overigens, denk ik. Ik zou willen dat de mensen, wij met z'n allen... Rustig zouden kunnen zijn naar elkaar toe. Manieren krijgen of hebben. Minder agressief gedrag. Het liefste geen agressie naar elkaar toe. En wat ik heel belangrijk vind, elkaar in onze waarde laten. Mm -hmm. Ja, dat is voor mij ideaal. Maar, okay, maar wat, wat gaat er nu niet goed dan op dat vlak? Ik denk alle punten die ik opnoem... Ik hoor het in, mag ik een voorbeeld geven? Graag. Als ik naar een toneelstuk zit te kijken, iets waar mij zou moeten ontspannen en mij ook wel eens ontspant. Vaak is de tendens, vind ik, schreeuwen in toneelstukken. Mm -hmm. Dat ik denk, waar is dat voor nodig? De kunst bestaat volgens mij uit zacht praten, luisteren, toch? Zeker. Dus het is een, een, een, een, een, een minutieuze vorm van agressie. Waarom moet die emotie, en ik denk dat onze samenleving daar bol van staat, zo hard zijn, zo agressief? Ervaar je dat zo? Ja, ik ervaar dat zo. Geef en eens ik, een voorbeeld van, van buiten toneelstukken waarin je dat merkt. Ik merk het in heel de samenleving. Ik denk dat we met z'n allen over de top zijn. Overprikkelbaar. De manier van communiceren, vaak zeer gejaagd. Niet opnemen wat een ander zegt. Uh, geïrriteerd snel handelen. Ik denk dat we daar met z'n allen weinig aan kunnen doen. Het is zo ontstaan, lijkt mij. Ja. Maar ideaal, ja. Ja, nee, precies. We zijn beland in een samenleving waarin uh, mensen opgefokt zijn. Dat bedoel je te zeggen? Ja, daar is inderdaad een ander woord ervoor. Ja. Um, maar hoe is dat te keren, dat proces? Ik denk dat het onomkeerbaar is, irreversibel is. Jammer genoeg. Onze schijf, hè, onze harde schijf... die zit zo vol prikkels... dat het erop lijkt dat we niet meer... dat we angst hebben om rust te ervaren of te voelen. Oké. Okay. Hoe doe je dat zelf? Met <coughs> andere woorden, rustig voelen in de onrust. De onrust opzoeken om zich rustig te kunnen voelen. Hoe doe je dat zelf, Frank? Hoe doe ik het zelf? Ik heb het woord meditatie gehoord. Mm -hmm. Daar heb ik zelf jarenlang ervaring mee. En voor mij is dat een gepasseerd station. Waarom? Voor mijzelf. Nou dan, uh, hoe doe ik het zelf? Bijvoorbeeld trachten, momenten met rust te voelen, te ervaren. Bijvoorbeeld door een sauna te nemen, mm -hmm. Ofwel mijn lichamelijk te ontspannen. Dus ontspanning te vinden, wat jij doet met zeilen, heb ik gemerkt. Ja. Probeer ik het te doen door mijn lichaam te laten werken. Mhm. Mm maar daar is een, een, een, een, een, hoe zeg je dat ook weer, een, een, een, een dingen op de wonden, een pleister op de wonden. Ja. Ik denk dat we met z'n allen onrustig rondlopen. Ik denk dat je... En er zijn ook heel... Ja, sorry? Nee, ik denk dat je gelijk hebt. Je, dat, maar het, het is symptoombestrijding. Bedoel je. Als je in een sauna gaat zitten, word je wel eens wel rustig. Uh, maar als je de volgende dag weer tussen de stuiterballen ja. rondloopt... dan ben je weer net zo opgewonden als daarvoor. Helaas denk ik symptoombestrijding, ja. Onze prikkeldrempel, Frank, die is zo hoog komen te liggen. Ja, misschien een moeilijk woord, maar ik denk dat menigeen wel begrijpt. Onze prikkeldrempel, hè, de drempel waarop wij geprikkeld worden... wij ons geprikkeld voelen, die ligt van ontzettend laag... Ja. ja. En dat is toch schrikbarend? Nou ja, je, het is ook schrikbarend gewoon prikkels op ons afkomen. Ik, uh, ja. ik ben een nieuwsjunkie, dus ik, ik heb continu ja. een, een, een, een vorm van scherm voor mijn neus. Ja. Eigenlijk minstens een paar momenten dat ik slaap, maar verder uh, continu. Uh, ja. En ik denk dat ik geen uitzondering ben. Ja, dat denk ik dus ook. Wij met z'n allen, hè? Ja. Maar omdat jij vroeg ideale samenleving... ja ik denk dat nogmaals, het is een utopie lijkt mij. Maar ik zou terug willen een beetje naar af. Een beetje terug naar af? Ja. Een beetje... En helaas heb, hebben veel mensen daar drugs voor nodig. Of alcohol, et cetera. Nou, zeg dus genoeg, hè? Nou ja, alsof dat een oplossing is. Ja, ik denk het niet, hè? Ik weet het wel zeker van niet. Er was ja, niks mis met een glas wijn op zijn tijd. Maar eh, echt flink de alcohol induiken, dat, dat, dat, dat levert alleen maar nieuwe problemen op, volgens mij. En drugs in ja. de Lijkt mij dus ook. Maar het is wel een gegeven, hè? Ja. Het is Goed. toch een gegeven? Dat veel mensen dat doen, zeker. Frank, dank je wel. Jij ook bedankt, Frank, hè? Dag, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Dank voor bellen. 0800-1121, hoe ziet uw ideale samenleving eruit? De eerste uur kon nu luisteren naar Stefan Paas. Dat is het over, euh, nou ja, de samenleving, wat er missen is... en wat er anders aan kan. En euh, in dat geval ook wat de christelijke politiek op dat vlak nog kon bijdragen. Mijn vraag in dit uur is, hoe ziet uw ideale samenleving eruit? 0800-1121. 0800-1121 I say if only Sint een Australische Groep met Love, Love, Love. Ik kreeg van Vincent Kamichelt een mailtje. Hij beste frank als een windmolenpark op 12 kilometer van de kust ligt. Dan kunnen we dat helemaal niet zien. De gemiddelde afstand tot de horizon die wij op ooghoogte kunnen zien bij de zee is slechts 4,7 kilometer. Met andere woorden, het windmolenpark valt achter de horizon, de horizon dat wilde ik even kwijt. De vraag is of het ook geldt voor een windmolen die 30 meter hoog is, want dan zal die afstand wel iets groter worden. Maar dat rekensommetje, Vincent, zie ik met vertrouwen tegemoet. <laughs> Dit zal ongetwijfeld kloppen. Um we hebben het over de ideale samenleving. Hoe ziet die eruit? 0800-1121. Um, als u wat leuks wil zien uh, en uw uh, computer staat aan, kijk even op uh, radio1.nl. Um, dan kunt u via de webcam iets prachtigs zien. Een experiment van Kazaluna, speciaal voor ons gemaakt. Um, met uh, mijzelf in een uh, manige omgeving. Visual radio, zullen we maar zeggen. Goed, Sander, goedenacht. Goedenacht. Hoe ziet jouw ideale samenleving eruit, Sander? Mijn ideale samenleving. Uh, het zou eruit zien uh, dat de mensen eens goed gaan kijken naar wat ze wel hebben dan te kijken naar wat ze niet hebben. Dan, uh, dan uh, ziet het de leven een stukje rooskleuriger uit. En uh, dat ze vooral een stukje eerlijker uh, naar elkaar toe zijn. Zijn mensen niet eerlijk over het algemeen? Uh, nou, niet altijd over hun gevoelens zijn. Nee. Ben jij altijd eerlijk over je gevoel? Uh, dat probeer ik wel te zijn, ja. En wat heeft je ja. dat opgeleverd? Uh, dat je mooie mensen om je heen krijgt die dat ook uh, waarderen en uh, je dat vertellen. Hoe eerlijk dus is ik, eerlijk? Ik heb een leuk voorbeeld uh, eigenlijk uh, van de week uh, van mijn dochter. Ja. Die is uh, negen jaar, die is op school. Die heeft van een bekende supermarkt van die dierenplaatjes. En dan uh, nou had zij uh, plaatjes beloofd aan een uh, andere jongen op school. En die jongen is wat groter en wat sterker. En uh, nou vertelde zij dat ze de kaartjes niet hoeft vergeten. Want anders zou die haar vermorselen zoals hij dat uh, dan zei. En uh, die jongen die is wel wat agressief tegen kinderen. Mm -hmm. Dus ik zeg tegen mijn dochter: van nou, als die jongen uh, jou gaat vermorselen... ik zeg dan wil ik nog niet dat je die kaartjes gaat geven. Jij, uh, als jij wil dat jij die kaartjes geeft, dan mag jij dat uh, uh, doen, natuurlijk. Yeah. En ze, maar zij zegt: van nou, ik wil ze eigenlijk wel geven, maar uh, ik wil niet dat hij me vermorstelt. Ik zeg, nou weet je wat je kan doen om dat te testen? Ik zei, doe je die kaartjes meenemen, die doe je in een je jaszak. En je vertelt uh, dat je ze vergeten bent. Ja. En dan kijk je hoe die reageert. En als hij dan gewoon lief reageert, dan zeg je: joh, van ik heb ze wel bij me, alsjeblieft. En als hij je uh, gaat vermorselen, zoals zij dat dan zegt. Ik zeg, dan ren je gauw naar de meester. En dan zeg je: van joh, uh, hij gaat dat doen omdat ik hem geen kaartjes geef. Want dat is niet, uh, niet netjes van hem. Mm -hmm. dus, uh, maar hij reageert heel lief. En uh, later zegt die jongen tegen mijn dochter... Zo, joh, ik doe eigenlijk al het zo, omdat ze dan een beetje bang voor me zijn... en me dan niet testen. denk ik, nou, dat vond ik een mooi ja, een antwoord over ja. zo eerlijk zoals een jongen is. Ja, ja die ook kwetsbaar durfde te zijn in die fase. Ja, ja. Oh. doordat ik dus een eerlijk verhaal met mijn dochter heb... over haar gevoel en hoe dat zit. En ik denk, ja, als meer mensen dat doen, dan kom je eigenlijk achter... Wat, wat, ja, hoe mensen in elkaar zitten en dat het soms wel meevalt... Hoe eerlijk uh, is eerlijk, Sander, in jouw geval? In jouw eigen leven? Hoe eerlijk is eerlijk? Ja, ik probeer wel heel eerlijk te zijn. Noem eens een en voorbeeld. Ik, ik, geef, ik geef mensen ook een kans eigenlijk nog. Maar geef eens een voorbeeld van iets wat jij zegt. Nou, ik, ik, ik rijd nu bijvoorbeeld uit mijn werk naar huis. En uh, uh, ik neem nog lifters mee. Mensen zeggen wel eens van, joh, neem jij nog lifters mee? Ja, ik neem nog lifters mee. Lifters? Ik heb vroeger veel brommen gereden en veel tech gehad. ja. Uh, uh, problemen onderweg gehad. En nu, ik heb nog nooit iets naars meegemaakt onderweg. Maar lifters bestaan nog? Wat zeg je? Lifters bestaan nog? Ik versta je slecht nu. Oh, lifters bestaan die nog? Ja, die bestaan nog, ja. Ja, of mensen met pech onderweg. Als je nou even stopt en vraagt of het allemaal lukt. En of je ze kan helpen. Ja. Dus ik geloof daar nog in. In de goede dingen. Ja, nou ja, <laughs> dat, dat is heel erg mooi. Maar er wordt wel gezegd dat eerlijkheid een overschatte uh, eigenschap is. Ja. En dat uh, dat een beetje meer zou zijn bij de mensen. En, en dan kijken naar wat ze wel hebben. In plaats van wat ze niet hebben. Met deze kiezen ook. Ja. ja, er zijn natuurlijk mensen die worden heel zwaar getroffen. Ja. Maar als je een klein beetje getroffen wordt, dan kan je kijken naar wat je nog wel hebt. Zo is het. Sander, dank je wel. Alsjeblieft, sorry. En een goede, goede thuisrit nog, dank je. Dank je wel. Dag. Marianne, goedenacht. Hallo? U mag het zeggen. Sprekend, Marianne. Ja. Ik, ik, wou, ik wou eventjes uh, iets zeggen. Ten eerste, ik vind het programma al een uh, heel goed iets... want mensen leren luisteren naar dat programma. Mm -hmm. Want dat doe je toch, omdat er heel veel uh, gereageerd wordt en luister je. En dat moeten we eigenlijk als mensen... Uh, ...naar elkaar doen. mekaar doen. Uh, luisteren, echt luisteren. Niet aanhoren, maar luisteren. En, uh, en als je niet van jezelf houdt... ...kun je ook niet van een ander houden. Dus ik denk, als de wereld begint met jezelf... ...de verbetering van de wereld begint met jezelf... ...ik denk dat dat de basis is. Mm, maar... dus je moet, we moeten allemaal zelf aan het werk. Ieder voor zich. En niet zeggen, jij moet dit doen... ...of ze moeten het zo doen. Zelf moet je, zelf moet je proberen goed te zijn... En er wat van te maken. En uh, daar straal je dan wel uit naar een ander. Ik hoorde u net zeggen, we moeten luisteren naar elkaar en niet elkaar aanhoren. Is dat wat er vaak gebeurt, wat u betreft, dat we elkaar aanhoren? Ja, ja, dan, dan, ja dat merk je wel eens van mensen. Dan, dan zeg ik, die luisteren niet echt. Want dat vind ik best een wezenlijk verschil. Ja. Want iets aanhoren is anders dan iets luisteren. Wat, wat zijn ja, de momenten... Ja, ja. Wat zijn de momenten die je om u heen ziet waarbij mensen doen alsof ze luisteren... maar vooral elkaar aanhoren? Een andere kant uitkijken. Mm -hmm. Ik vind als je iemand iets vraagt of me gaat, dan kijk je elkaar aan. Dat vind ik een, ook een vorm van beleefdheid. Maar je, je voelt het ook zelf als mensen echt naar je luisteren. Dat voel je gewoon. En hoe voel je dat? Dat is ook een energie wat je zelf uitstraalt... En dan krijg je dan terug. Je wordt er ook vaak sterk van als we goed luisteren. Uh, ja, maar wat, wat, wat brengt ons dat als samenleving als mensen beter zouden luisteren? Nou, respect voor elkaar. En begrip voor elkaar. Ontbreekt het daaraan? Nou, vaak wel, ja. Um, kunt u het vergelijken met vroeger wat, wat er nou fundamenteel anders is nu? Het sociale. Ik ben uh, 83, dus ik heb uh, vroeger ook meegemaakt het wat voor elkaar open hebben. We zijn voor elkaar op zijn tijd. Ja, dat is allemaal een stuk minder geworden? Ja, dat is een stuk egoïstischer. Ik kom uit een gezin van 13 kinderen. En uh, mijn thuis hadden twee bedrijven, dus het was best wel mijn ouders maar hard moeten werken... En wij als kinderen moesten we ook aanpakken, waar je dan uiteindelijk ook niet slechter van wordt. Maar je, je, je was er voor elkaar. En dat, en dat is ja, niet dat gewoon gelukkig gebeurt, het af en toe nog wel. En dat is ook maar goed, want dan was het helemaal wat. Maar meer voor elkaar er zijn op zijn tijd. Ja. Wat zijn en de momenten dat. Dat kost we... energie en dat kost moeite. Maar dan moet je je, moet je ervoor inzetten. Wat zijn de voorbeelden die u, u om u heen ziet... waarbij waar, waar, waar u denkt van... goh, dat is mooi dat dat op die manier toch nog gebeurt? Nou, als... Uh, ja, hoe kan ik nou zeggen? Nou, ik vind dat mensen luisteren naar je. Uh, ook interesse hebben, vind ik uh, heel goed. Maar ook... ook uh... Ja... Oké, okay, nou goed, misschien is, het, misschien is het te moeilijk. Het maakt ook niet uit uh, om, om daar een voorbeeld te vragen. Um, ik ga u hartelijk danken. Ja, Marianne. Ik wens u veel succes. Dank u wel en dank voor het bellen. Ja, en een hele van. prettige nacht nog. Dag. Dag. We zijn uh, bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Kaas Loonen. Morgen in dit programma ontvangt uh, Klaas. Peter de Waard, journalist en voormalig correspondent in Engeland. In Nederland is de kloof tussen arm en rijk groot. Wat gebeurt er als je niet niveleert? Ik kan het woord niet meer horen, nivelleren. Ik word er echt helemaal zagrijnig van. Het woord nivelleren. Maar goed, het zal wel naar mij liggen. Zometeen op deze zender kunt u luisteren naar onze eigen nachtzuster... Astrid de Jong van Omroep Max. Dat dus, blijft u wakker, blijft u luisteren. En wat mij betreft, veel dank.